6,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Bij de aanslag op een restaurant in Afghanistan zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn een IMF-vertegenwoordiger en vier stafmedewerkers van de VN. Eerst blieft een zelfmoordterrorist zich op in het restaurant in Kabul. Daarna openen twee aanvallers het vuur. Restaurant in Kabul is populair bij diplomaten en buitenlanders. De taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Minister Kamp geeft vanochtend in Groningen uitleg over de plannen van het kabinet met de gaswinning. Het kabinet wil de winning op sommige plaatsen eens verminderen en tegelijkertijd compensatie bieden voor het risico van aardbevingen. Op de bijeenkomst in het provinciehuis in Groningen zijn 200 mensen aanwezig, onder wie bestuurders, bedrijven en actiegroepen. Het beroemde Christusbeeld in Rio de Janeiro is beschadigd geraakt bij een onweersbui. Door een blikseminslag is een stuk van de rechterduim afgebrokkeld. De Braziliaanse stad werd gisteren drie uur geteisterd door het zware noodweer. Verschillende straten liepen onder en er waren meer dan 40.000 blikseminslagen. De bliksem slaat vaker in het hoge 30 meter hoge beeld dat op 710 meter hoogte op een heuvel staat. De politie in Amersfoort heeft gesproken met de vader van de 11-jarige jongen... die gistermiddag dood werd gevonden in een huis. De politie benadrukt dat hij geen verdachte is. De moeder van de jongen werd zwaargewond aangetroffen en ligt in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd in het huis in de wijk Nieuwland. Op het WK Sprint in Nagano is Margot Boer goed begonnen. Bij de eerste 500 meter werd ze tweede na de Chinese Ying Yu. De Amerikaanse titelverdedigster Heather Richardson werd derde... Ook de drie andere Nederlandse vrouwen, Laurien van Riesen, Thijsje Oenema en Anis Das, eindigden bij de eerste tien. Het weer, periode met zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen meer bewolking met plaatselijk motregen en een paar graden kouder. Dit was het. En Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er zijn voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, maar alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden.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 bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort. Zandvoort ja, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. We gaan beginnen. Wat verdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer? Even zo niks, je moet er maar zin in hebben. Goedemorgen morgen, zeg. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Toebak leeft op de radio even na 8 uur. En uh, ja, het is, is weer een week voorbij. Voor ik je het weet, zitten we gewoon weer op de radio tegen Jaan te ouwe Nelen. En, uh, ja, we moeten, ik wil meteen al beginnen om even te, te verwijzen naar de petitie die even getekend worden over de windmolens. Ah, ja. Want ja, het is, uh, Schultz en uh, Kamp die zijn er toch van overtuigd dat dat de toekomst wordt. Windmolens voor Zandvoort. Dus uh, ja, wij hebben natuurlijk maar één tekst daarvoor. Vooral weg, een dat, dat is gewoon echt onze ja. vaste tekst. En er staat ook een, toch wel een aanstoot. Geef een tekenetje in de, de Zandvoortse krant. En dan zie je de, de, de watertoren uh, als middelvinger. En uh, naar de windmolens in, in zee, leuk getekend. Alleen er staat iets op wat niet helemaal klopt. Opzouten. Uh, ik weet niet wat mensen wat zien met opzouten. Maar opzouten betekent niet oprotten, maar het betekent vasthouden. Want vroeger uh, nam je namelijk vlees mee in, in, op het schip in een vaatje en dat zouten je op. Dus dan bewaar je. Dus met andere woorden, mo wo windmolens mogen nu wel komen, maar later of zo. Dus, Doe even goede research voordat je tekst erbij schrijft, zeg ik dan. Ah, okay. Okay. Maar goed, even goed wel tekenen. Wel even tekenen. Ja. We zijn er tegen. Heb je het exacte internetadres? Uh, ja, dat moet je wel weten uh, natuurlijk, hè? Heel ja, ja, goed, okay. zeg. Dat gaan we zo direct even uitzoeken, gewoon. Ja? Ja, nee. Op uh, uh, http://petities.nl, uh, petities.tegenwind, oh, nou Molopark, Hollandse kust. Of, en nog, en nog zo. Weet je wat ik Poef. gewoon ga doen? Ik ga gewoon de link opzoeken. Ik ga hem op onze eigen Facebookpagina zetten. Je kunt doorklikken en dan kan je gewoon stemmen. Ik vind het een fantastisch idee. Is dat een goed idee? Ja, hoor, dat gaan we gewoon doen. Want we zijn er toch wel op mee eens. Het is fout, die windmolens. Toenbakken leeft de radio vandaag uh, met z'n tweeën. Uh, morgen of Volgende week zien je er wel weer, hè? Als het Mark, goed is wel. Ja, zeker. Shuffle, bong, basketball, klopt. 3 hey. In deze plaats. De t -t -t -t -t -t -t. Met alles bij elkaar is het een heel geinig plaatje om weer wakker te worden. De shuffle van de Bombay Bicycle Club, alweer wat een aantal jaartjes geleden. Goedemorgen, het is Tubak, leeft op de radio, fijne toestel op aanstaan. Straks onder andere nog uh, meer leuke muziek. Zie je onder andere iets staan van uh, Jet Rebel en de, de kakke motherfucker. Kakker, motherfucker. Ja, je kent hem nog wel. Ah. Dat is een plaatje dat we een tijdje geleden hebben ontdekt. En dat schijnt nu in Nederland al redelijk doorgebroken te zijn trouwens. Dat was me ja, ja. helemaal ontgaan. Dus, Het uh, is ja, dus Toebak Leeft. Fijn dat u erbij bent. Ja, ik zit, ondertussen zit ik even die, uh, die, die windmolen parkeren... Nee, parkeren. Windmolen parken voor de onze kust zegt nee tegen. Zit ik even op Facebook te zetten. Ja. Ook op mijn eigen pagina. Tuurlijk. Dus ik denk, like uh, gelijk even. En dan zeg ik weer tegen al mijn vrienden. Kom ook even naartoe Toebak ik leef. Even ja. liken. Hoe meer likes, hoe beter... Uh, wij kunnen communiceren met iedereen. Ik vind het een heel goed idee. Want ja, en straks moeten wij helemaal aan die windmolens Want uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Kamp, ja, ze krijgt mijn bek niet uit. Ja. Heeft gisteren toegezegd dat er 80% van de gaswinning wordt naar beneden geschroefd. Nou, nee, niet helemaal. In een bepaald gebied wordt 80% wordt teruggedraaid. En dan gaat het ergens anders waarschijnlijk weer omhoog. Maar goed, ze hebben 12 miljard verdiend vorig jaar met gas. En ze gaan nu 1,2 miljard investeren in dat gebied. Dus ja, er moet weer wat geschoven worden met geld. Dus dan waarschijnlijk moeten die windmolenparken... dan toch wel, wel, wel flink worden uitgebreid, denk ik zelf. Ja, ik, om het, ik ben te compenseren. Al een beetje zorgelijk om, moet ja, ik eerlijk zeggen. Maar, ja, het is hier gewoon, we krijgen hier nu al ge geen aardbevingen van. Zo moeten we het ook weer eens even bekijken. Oké. Okay. We krijgen geen aardbevingen ja, van. Ja, die, minder, uh, minder gas uit de grond, uh, minder uh, gewiebel aan je kont. Ja, ja, ja dat ah. duurt een paar jaar geloof ik. Want de uh, aarde moet eerst tot rust komen. Oh, okay. Dat valt altijd een beetje tegen. Als je denkt, van, nou, we stoppen nu en morgen stopt de aardbeving. Nee, dat gaat allemaal nog bewegen. Je moet allemaal zijn plek nog vinden. Ja, want ik denk ook van, uh, er zullen wel relatief weinig dieren... Leven daar in die grond bij het gas, want yeah. volgens mij kunnen die daar niet gedijen. Dus dan komen daar natuurlijk op een gegeven moment al die wurmen erheen van: hé, hey, er is geen gas meer. En die gaan de grond weer omwoelen en dan krijg je trummers. Dan heb je toch zo'n serie van, van die enge onderaardse beesten uh -huh. in de aarde. Uh -huh. Ik ben blij dat niet in Groningen woon. Oh ja, ja Ik kan ja. altijd nog de zee in vluchten. Ja, precies. Maar je had het over de kakker ja, ja. Maar er is, er is er zo eentje in Hoofddorp, dus een wildpoeper. Jawel. Kakker ja, ja, precies. De hoofddorpse wijken, de, de fruittuinen en de piratenwijk... ...gaan gebukt onder de acties van een notoire wildpoeper. Echt de motherfucker. Ja. En de politie heeft schoon genoeg van de overlast... en heeft dan ook op Twitter aangekondigd onderzoek te doen naar deze viezerik. Ja. En de wijkagent Johan Dubbeldoom gaat met een collega onderzoeken... wie de wildpoeper is. Hij heeft een foto getweet waarop duidelijk een drol op een zitbankje is te zien. Ah. En in november werd in de binnenstad te Haan ook al een seriële wildpoeper... op het daad aangehouden. Oh, het is wel lekker. Wat staat er op uw straf dat? Ja, hij is een seriële wildpoeper. <laughs> ja, ja zo lekker die wind onderdoor zo. Oh. Ja, man, echt. Ja, nee, do, doe maar niet. Geen lucifers. Ik woon in een wijk. Nee. Het ja? is allemaal van die stenen ballen op de grond. Ja? Tegen auto's en zo. Hè. En, maar ja? dan zie je ook echt boven, boven die ballen oh. zo'n drol. Ja. En, ja, dat, misschien is het ook wel een seriële wildpoeper. Maar ik vind alle honden ook seriële wildpoepers. Ja. Want je, hoe weet je nou dat het van een mens is... En niet van een hond. Oeh, ja, ik weet het ook niet. Ik, ik, heb weet, het niet ik zie net... het verschil niet, hoor. Nee, ja, ik heb er nooit zo'n uh, studie van gemaakt, moet zeg ik zeggen. Ik probeer nee. het altijd een beetje zo, nou, dat zie ik niet. Echt. Ik vind het wel een knap, trouwens. dit is die hond op en die gaat bovenop zo'n... Nee, het is gewoon een groot en die vindt het wel lekker... dat hij dan niet zo lang naar beneden, ver naar beneden... dan krijgt hij niks op zijn pootjes. Oh, nee. Het is gewoon een hond die denkt, oeh, vies, hè? Wat is dat nou voor een hond? Nou doen? ja, daar hadden we het al over gehad, wat het was natuurlijk. Uh, de nieuwe singer van Jet Rebel. Hij doet echt 70s aan. Nou 80's. Echt, gitaarloepjes en zangkoortjes erin. Erg leuk dit. Tonight, Jet Rebel met Toepak Goede, pla goede plaat dit zeg. Bo Cyrus, The Edit en daarvoor nog Jet Rebel en Tonight. Goedemorgen, Toebak leeft op de radio en uh, ja, nou, het, is, het is een mooie dag. Ja, ik heb heerlijk gefietst richting de studio ja? en dan uh, is het zo stil op straat en dan hoor je al die vogeltjes. Die worden wakker en die beginnen al te fluiten. Ik denk, jongens, het is nog winter, <laughs> maar je ziet ook echt al die uh, Indische kerst en zo zie je al in bloei staan. Het ja, nou, gaat heel fout, met die roze bloemen altijd, weet je wel. Die, oh ja. die echt hier en daar echt gewoon helemaal om, uh, bloeien. Dus, maar het weerbericht voor vandaag is in ieder geval vanuit Zeist. Van, uh, nee? Want het is behoorlijk zacht, regelmatig zon. En de komende dagen verlopen zacht. We krijgen zon, de zon weinig te zien, maar het, het kan af en toe een beetje regenen. Maar uh, echt winters wordt het voorlopig niet. Maar okay. in Zandvoort zegt, ze, ja, het is half tot zwaar bewolkt. Nou ja, als ik de buienraden zie, het is voorlopig lekker droog. Dus er geniet ervan. Zet lekker je ramen voor open. Even je huis even doorluchten. Ach. Begin een beetje aan de voorjaars schoonmaak. Ja, het is zo zacht de laatste tijd. Dat je denkt: krijgen we nog, krijgen we nog winter? Ja. Uh, is, kunnen we straks nog schaats of zo? Nou, nee, ik weet het niet. Het is even af, af, af, afwachten natuurlijk. Het is wel de nationale uh, Vogelteldag. Ah, ja, precies. Ja, gaan ze ik weet niet welk tijdstip het moet gebeuren. Maar je, je had het even voor moeten breien eigenlijk. Af, afgelopen week had je regelmatig even. Alvast in de tuin wat dingen moeten ophangen. Dat je wat meer vogels aantrekt. Maar telt dat... het als je ze lokt met voer? Ja, je moet ze eerst lokken. Eigenlijk had je ze een paar dagen van tevoren al moeten lokken. Dat de vogels weten van, oh, in die tuin is er wat te vinden. En dan een bepaald tijdstip. Ga er even, er wordt nu al gezocht op welk tijdstip dat is. Er worden ze geteld. Dan moet je een uur lang, of een half uur lang, moet je vogels tellen. En ja, dat is leuk. Ik vind niks altijd leuk dan vogels tellen. Nee. Wat, en heb ik, ik heb gezien, als ik kijk op Facebook, ja? nee, het daar, dat het uh, op 5 oktober was, was het Euro Birdwatch. Ja? En uh, ik heb zo van, ik zie hier eigenlijk niets staan. Oh, dus, eh, ik, ik nee, het is je, wel vandaag. Ben je niet te vroeg? Nee, nee oh. ik, ik heb de hele week heb ik er iets over gehoord. En, ik bedoel, oké, okay, niet elke vogel mag je en maar... Die meeuwen wel, hè? Meeuwen wel. Ja. Ja, daar mag je echt oh, ja, ja. een groot geschut verpakken. pakken. Het is de tuinvogeltelling. De tu dat, dat is Dat net het. even anders, ja. Ja, daarom kon ik hem niet vinden. Ze ja. zeggen ook van uh, op zaterdag 18 en zondag 19 januari. En die heeft een telformulier, dus op www.tuinvogeltelling.nl. Ja. En uh, ja, daar kan je dus uh, alles, uh, de instructies, hoe het werkt. En die zie je ook van, uh, kies een, een van de twee dagen, mag je maar doen. Hou pen en papier bij de hand. Ja. Vogelgids en verrekijker. In je gewone tuin, hè? Weet je? Oh, leuk. Of, je kan ook de handige scorelijst vogelzoekkaart kan je doen. En je mag maar een half uur tellen. En uh, je uur. moet dus per vogelsoort het hoogste aantal... dat u in dit half uur tegelijkertijd in de tuin zit. Je mag ze niet bij elkaar optellen... want dan uh, kan het zijtje dezelfde vogel dubbel dubbeltelt. <lacht> nou, je kan dus via die site uh, www.tuinvogeltelling.nl... kan je dus doorgeven de resultaten... en die kan je tot uiterlijk maandag doorgeven. Oh, leuk. Dat is wel leuk. Ja. Is het ook een keer leuk om gewoon mensen te gaan tellen? Is dat een idee? Dat is ook wel leuk. Maar dat kan je doen in de kalverstraat. Dat is ook wel heel interessant. Ja. veel vogels van uh, verschillend pluimage. Ja. Maar er wel. staat ook wel een tip. Zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met je smartphone. En u kunt na uw half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels u zag. Dan denk ik van ja, dat is eigenlijk een goede tip. Ja. Ja, dat is ook een idee. Gewoon een half uurtje gewoon filmen ja en dan kan je beeld voor beeld kan je ze tellen. Ja, van hé, hey, dat is dezelfde. Dat is Jaapje weer. En ja. dat is uh, Pietje. En, uh, okay. oh. Maar ik was van de week was ik uh, bij het, op het jaagpad langs yes. het Spaarne. En uh, dan uh, kwam ik op een gegeven moment ook een beetje in een in een, dan, uh, in een soort bos. En daar uh, zaten dus allemaal uh, valkparkieten en parkieten uh, buiten. gewoon. Van die groene Die uh, waren gewoon wild. Oké, okay, ja. Ik, toch? Het grap. Ik, ik betrap mezelf dat ik eigenlijk niet zoveel met vogels heb. En dat komt misschien omdat ik vroeger... Ik heb een beetje een trauma, denk ik. Gepikt door een vogel? Nee, ook niet. Ik heb de beurt gekeken van Alfred Hitchcock. Oh. En nu, pas geleden, hoorde ik zo'n wetenschapper over de, de vogeltaal. Dat de vogeltaal redelijk in de buurt komt van de Nederlandse, de Nederlandse taal. En dat het hoog, hoog, uh, hoog niveau is. Nederdiet. Ja, dus dat, dat er ook dialecten zijn bij uh, vogels. Nou, ja, het klinkt en ze, allemaal, ja, ze hebben accenten, hè? Ja, het, het klinkt oh. allemaal wel oh. erg en, uh, flugel, bizar. Op, weet maar. Je? Zo, de een zegt plug op en dan zeggen. Wat wil jij, Schellem? Ja, ja, zoiets is het. Eh, vooral. Ja, het blijkt vooral weg. Ja. ja, precies. Nou, als we het over natuur hebben. We gisteren een hele documentaire zitten kijken... over de hetwige polder in Zeeland... die moet terug worden gegeven, niet terug worden gegeven. En nu kwam ik erachter, en ik wist het helemaal niet... dat het toch iets bijzonders is... dat al die polders die daar ingepolderd zijn... al het land wat daar droog zeg maar, droge maal is... Het, het oudste land ligt het diepste... zeg maar, die ligt het meest onder NAP... En eigenlijk gaan ze nu het hoogste gedeelte teruggeven... terwijl ze eigenlijk het laagste gedeelte terug moeten geven... want dat is helemaal ingeklonken. Ach, dat zou ja. eigenlijk weer wat water en wat slip moeten krijgen... om het eigenlijk weer aan te groeien. En het wordt eigenlijk steeds gevaarlijker. Het is zo onnatuurlijk wat we hebben gedaan... dat het bijna gevaarlijk wordt. Dus eigenlijk zouden we toch weer iets terug moeten geven. Alleen, ja, dat kost wel heel veel huizen, Dan ben ik bang. Ja, soms maken ze wel eens zo'n... Uh, ze zo heet het een slenk? Dat ze dan een stuk eruit halen uit de dijk. Ja? Dat ze dan weer op en neer uh, laten gaan met de vloed dat ja? als je daardoor toch weer zand afgezet wordt. Oh, okay. En dan gaat het inklinken, dus dan weer even weg. Maar ja, je moet wel even die huizen weghalen. Ja, ja precies. <laughs> dat is wel een beetje ingewikkeld. Ja, het is, ik vond het wel, hij opende, heel grappig zeg. Dat klinkt in. Oh, klinkt ook wel weer logisch. Klinkt als een klok. Klinkt maar, als een klok. ja, maar ja nou, helaas. Straks onder andere de Zandvoortse richten hier bij ZFM. Eerst boy, en little numbers. Leuk dit hoor. Numbers van Boy. Het is zo goed als bijna half negen. En half negen, ja je weet het. Nieuws uit Zandvoort. Ja, en het is altijd weer tijd voor Nieuws uit Zandvoort. En ik kan je vertellen in ieder geval uh, dat uh, langs de boulevard tussen de, de post Piet Oud van de ZRB, de Zandvoortse reddingsbegade, en de plek van pavioen De Spot, worden momenteel doon uh, Duinroos, uh, duindorens geplaatst. De gemeente doet het ter bescherming van de, de zeereep. Omdat heel veel uh, surfers en kiters willen dan de weg afsteken. En denken: hier ga ik er al overheen. En het vertrappen de hele daar. Dus ik denk: van als we daar nou gewoon een flinke, scherpen ze uh, Het struiken hier zetten. Dan gaan ze toch nog omlopen. En laten ze het duingebied een beetje met rust. Dus dat is eigenlijk uh, uh, wat ze in de ogen hebben. Oké. Okay. Ik zie hier trouwens uh, ook een bericht. Ik had er nog vele andere. Maar het is dus zo dat Pluspunt Zandvoort en de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Die hebben een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Omtrent de Nederlandse taalles. En elke cursist die bij Pluspunt de Nederlandse taallessen volgt. Onder leiding van Joke Bloemen-Waijs. Die kan een gratis abonnement van de bibliotheek krijgen. Oh, dat is wel een goede zaak. En plus, dan wou ik ook nog zeggen... dat komende donderdag is er in de bibliotheek in Haarlem... ik ga er zelf heen, uh, is er een gebeuren over uh, die Keno uh, Hasselaar. En er, schijnt daar, uh, er komt een uh, soort opera van en, uh, en er zijn drie schrijvers... en die gaan dat uh, voorlezen. Keno Hasselaar? Ja, dat is uh, een speciale dame van Haarlem. Die, die stond op de barricade. Ik zal haar nog wel even opzoeken. We kunnen we nog even over terugkomen. En verder, tijdens de Winterwonderland-weken... was het muziekpaviljoen omgedoopt tot uh, Wensenpaviljoen aan zee... Uh, dat was de initi initiatiefnemer, was VVV Zandvoort. En er zijn heel veel mooie wensen achtergelaten. Plus minus 600. Allerlei wensen in het, in het uh, Duits, in het Engels. Opvallend veel in Pools. Toch niet. Oh, ook in het Roemeens? Nee, zonder gekheid. Dat valt allemaal wel mee. Maar echt mooie wensen. Hele kleine wensjes. Wees lief voor elkaar. Maar ook grote wensen. Zoals van die windmolenparken. Die moeten ze maar ergens anders gaan bouwen. Dat is helemaal geen goed idee. En, uh, ja, en wie weet. Uh, VVV gaat er misschien wel iets mee doen. En kijken of ze een paar van die wensen gewoon uit kunnen laten komen. Oké, okay, dat, nou, dat is wel toch leuk. zou fantastisch ja. kunnen zijn? Wat oh, nou. meer? Ja, bij Pluspunt uh, is er uh, weer een nieuwe expositie. En uh, de exposant van het dit jaar is de heer Van den Berg. Die heeft olieverfschilderijen. En passie begon toen hij in de flut ging. En uh, hij heeft oude, oude meesters nageschilderd als dat melkmeisje. Oh, ja. En de lijsten maakt hij ook allemaal zelf. En uh, als zijn schilderijen zijn te koop. Dus je kunt het werk, bewonderen het eind maart... in de ontvangstruimte van Pluspunt tijdens reguliere openingstijden. Oké. Okay. Oh ja, oh ja. Ja. Ja, Politieberichten. Een bruto overal op Palace Hotel aan de... Venema heeft in de nacht van zaterdag en zondag plaatsgevonden. Een hotelmedewerker is daar volgens de politie behoorlijk toegetakeld door een overvallen. De daad is nog voortvluchtig. Het gaat om uh, het volgende signalement: uh, Getinte man, het ongeveer tussen de 20 en 30. Lengte ongeveer 1,70. Normaal bestuur, uh, donker gemillimeterd haar. En droeg een zwarte jas en een blauwe spijkerbroek. Het is niet veel, maar goed. Uh, probeer even goed na te denken als je ja. daar in de buurt bent geweest. Uh, van vrijdag op zaterdag. Nee van, op uh, nee, van zaterdag op zondag. Zeg het even goed, anders krijg je verkeerde informatie. Uh, meld het even, het is toch bizar. Ja. Die medewerker kwam het hotel binnen en werd door een overvallen meteen bedreigd en mishandeld. Eh, het liep de spijgaten uit. En waarvoor? Dat is niet helemaal duidelijk. Ja. In uh, Haarlem, in de bibliotheek, heb je ook nog morgen een taxatiedag met Poekelien Linkbeek. En Poekelien Linkbeek uh, heeft ook wel meegedaan met uh, cash op zolder en zo. En het is morgen van tussen 12 en 4 uur. De toegang is 5 euro. En per persoon kan je twee objecten laten taxeren. Oké. Okay. Dus dat vind ik toch wel grappig: cash op zolder. Ja. Oké, okay. ik voel daar een BBC-programma onder zitten, maar dat kan hem liggen. Ja, maar die zijn er al. Oké. Okay. Maar nou. wat, ik kan nog alleen even vertellen over wat ik vertelde. Het was uh, Kenau, avondje Kenau. Dat is dus uh, in de bibliotheek. En uh, in 2013 staat dus Kenau, Simon's dochter Hasselaar, volop in de belangstelling. En er zijn drie boeken verschenen: een film en een opera. En uh, ja, die hele uh, uh, zeg maar het gebeuren van die opera dat wordt daar gepromoot. Ik ga erheen donderdag, op de 23e. En dan uh, wordt er ook nog gezongen van het koor van Keno de Opera voor een muzikale omlijsting. En Lydia Rood, bekende schrijver, Els Kloek en Tessa de Loo... die zijn uitgenodigd. en die gaan met elkaar in gesprek over de boeken. Oké, okay. nou, leuk. Tot zover er het nieuws uit Zandvoort. Precies, volgende uur nog veel meer. En uh, nu het eerste plaatje waar we het eerder al over hadden. De kakke motherfucker! En het heet uit Westdorp, Uit Hoofddorp, ja. De poeper. Waar is ze nog in Nederland? De motherfucker. De madde. De kakke motherfucker. Je zijn. Je verzint zoiets? Nou, doe eens gewoon wat een rare tekst allemaal hier. In de zaterdagmorgen. Toebak leeft vandaag nog uh, zonder Marcus. Maar volgende week zit hij gewoon weer hier. De, de, de verjongen van dit radioprogramma. Want we zijn zelf er ook bijna honderd bij elkaar. Dus daar moet gewoon een jeugd iemand naast zitten. Dat en... denk ik ook wel, ja. Ja. Dus uh, En uh, ja. Uh, uh, sorry, oh, je zit nog even... Ik, zit nog, ik denk, waar, waar hadden we het net over? We hadden het ook over uh, die, die uh, opera, de Keno. Keno, ja. ja. ja het nou, ik heb net even zitten kijken. En, ja, op Wikipedia. Ja, ja. ja maar het, ze komt natuurlijk uit Haarlem. En ja. eigenlijk wordt haar naam ook van uh, een beetje negatief gebruikt. Eigenlijk was het echt een heel puikwijf. Ja. Want ze heeft echt zoveel gedaan. Ze heeft, uh, het was ook echt een handelaar. En, maar ze pocht veel tegen de, de, de, de, ja, tegen de bierkuis, zeg maar. Maar ze heeft wel met vrouwen, aan het hoofd van 300 vrouwen... met kokend water, brandend stro en gesmolten pek... de vijand van uh, de stadsmuur van Haarlem afgehouden. En uh, ja, ze is goed bezig geweest. Maar ze had wel een slechte bijnaam... omdat ze altijd uh, aan het procederen was tegen Haarlem. Omdat ze hout gelezen kreeg ze niet terug. En haar naam werd uiteindelijk gebruikt als geld wordt voor manwijven. Maar, hey, soms, -no. ja, maar soms wordt met Kenaal -no echt ook een moedige, doortastende... en zelfstandige vrouw bedoeld. Dus wat dat betreft ben ik ook een Kenaal, -no, denk ik. Ja, het is en ja. ook wel lastig. Dus ja, nou ja, Ach, eigenlijk moet iedere vrouw een beetje een keno zijn, want anders laat je over je lopen. ja Grappig. Ja, vrouwen echt. moeten lief zijn, hè? Ja, precies. Ja. En ja. als een man bijvoorbeeld lief is, is het weer een watje. Dus die moet dan weer stoer zijn. Maar een vrouw ja. die stoer is, dat is weer een keno. Nou, ik was echt, ik was echt. Jezus, wat een gave goos, gewoon die uh, Cristiano Rodaldo, weet je wel, die, uh, die plusminus 12 miljoen netto basisinkomen per jaar krijgt. De voetballer van het jaar, ja? daar hebben we ja? het over. Wat een fantastische vent gewoon. Hij zat er heel stoer zat in het publiek. Zou ik hem winnen? En jawel, ik geloof het maandag was het of zo. Heel lang geleden alweer. Uh, had je, ik heb me gewonnen. En dan gaf je zijn vrouw, zijn vriendin. Een hele mooie vrouw. Gaf je een heel innig gezoend. was bijna een mooie scène uit de film. Een film. Oh. Het gewoon Oh, wat een mooie filmscène was dat. En uiteindelijk liep je naar voren. Toen heel stoer zo. Met het haar heel mooi geplakt. En toen nam je een ontvangst, die beker. En toen... Begon iedereen te bedanken. en had zo iets... hopelijk niemand vergeet. Dan begon hij te huilen. en dacht, oh wat is dit mooi. En daar gaat het om, dames en heren. Het gaat niet om die 12 miljoen uh, Hoeveel per maand. 1 miljoen per maand. het gaat om dat bekertje. Geef die jongen nou die beker. Dan hoef je die 12 miljoen ook niet in ontvangst te nemen. Eh? Ten compensatie van wat anders. Ik bedoel, ik vond het zo mooi. Ik denk, dat is echt. Dat is de mannenstoere de man. Dat kan is het ook echt. Dat is te huilen. En dat geld is zomaar bijzaak. Het gaat om dat bekertje, dat wil je winnen. Hé? Oh, hij heeft zo miljoen hard per aan jaar werkt ook gewoon. En waarvoor heeft hij dat allemaal? Voor het bekertje. Ja, precies. Erkenning. Dat is waar iedereen Echt? naar zoekt in het leven. Precies. Erkenning. Dat geld is bijzaak. Ik denk, dat is de nieuwe visie van het leven. Hé, het gaat niet om het geld. Het gaat om de prijs. Gewaardeerd te worden. Ik zal zeggen die 12 miljoen uh, maak jij even een gier noem het gierennummer even voor die windmolens dat we het kunnen tegenstrijden zo oh, het gierennummer nee ja. hij staat op onze Facebookpagina ja oké okay. het is uh... komt zo het komt zo. vind ik het een is wereldplaats. Man, beautiful. We je die vorige single van The Young and The Giants, Maar dit is de nieuwe single. die heet Mind Over Matter Uit dat nieuwe cd -tje. Ga eens even kijken wat je ervan vindt. Het is uh, de zaterdagmorgen. En we kijken uh, nog even in de krant wat we allemaal kunnen vinden. En, uh, het schijnt toch dat het uh, lang en gruwelijk zijn, uh, ge schijnt geweest te zijn. Goed. Kijk of dat in wat Nederland is. geweest te zijn? Uh, geweest, uh, ja, het is uh, een gruwelijke executie geweest van Dennis McQuire... De man die eerder deze week werd geëxecuteerd namelijk de Amerikaanse Staten, Ohio. Er is namelijk een nieuwe soort dodelijke injectie. Dit komt namelijk omdat heel veel farmaceuten niet willen leveren om een dodelijke injectie te kunnen samenstellen. Dus dan gaan ze weer op zoek naar een nieuwe soort slaapmiddelen. En ah, nou ja, dan moeten ze de guillotine gewoon weer invoeren. Dat is misschien nog hartstikke mooi. Het is ook Dat snel met, en euh... recht als het mes maar goed geslepen is. Heel goed of gewoon het hoofd eraf hakken of zoiets. Maar dit schijnt echt gruwelijk te zijn geweest, want Emmer McQuire. En ook de dochter van Macquarie. Die uh, hebben toegekeken dat hun uh, vader en man. Heb, uh, heeft wel een kwartier lang luchtlopen happen. terwijl hij de injectie had ontvangen. En dat was echt te gruwelijk voor woorden. Om nog even terug te grijpen, wat had deze Dennis Macquarie ook weer gedaan? Had een, een, een, een acht maanden zwangere vrouw verkracht en vermoord. Oh. En hij, dat duurde pas langer dan een kwartier? Dat duurde langer dan een kwartier, denk ik zelf. Maar goed. Heel drama van die, uh, van die twee vrouwen in de krant. Met uh, behuilde gezicht en zo. Dat je denkt van: ja, het is echt heel vervelend voor jullie. Echt heel na. Ja, heel voor de familie. Vervelend. Voor de familie is het gewoon echt vervelend. Maar voor mij is het ook wel heel vervelend voor het slachtoffer, de familie. Ik denk of, het ook wel, ja. Of. Nee, dat, zal, dat kan toch niet? Nou goed, ik, ik, het boontje komt op zijn loontje bijna nu een beetje. die <lacht> Twee families, helemaal aan puin. Nou, eh, dan ben je toch wel oh. een lekkere zakkenwasser geweest in je leven. Ah, goed, nog meer leuke berichten? Ja, ik zie hier uh, in de spits staan dat vier keer seks per jaar genoeg is. Hè? Ja, hou op zeg. Voor Russen. Dat oh. stelt de Russische politicus Vladimir Zhirinovsky. De 67-jarige man vindt dat de Russische moraal en discipline... stukken flinker <laughs> kan worden. Ja, en uh, hij heeft rechtelijke richtlijnen geschreven. En hij zegt ook... frivole films zouden de Rus verleiden tot een buitensporig seksleven. En de rechtspopulistische politicus is dan ook van mening: hoe minder, hoe beter. Ze zei niet deze flinke draai. Want enkele jaren geleden wilden de politicus polygamie invoeren. om huh? zo het geboortepercentage te doen stijgen. Dus eigenlijk spreekt het zichzelf tegen. Maar het is gewoon wel even leuk om zo'n bericht even voor te leggen. Het leren. is ja, echt de Rusland. Maar goed, geen... Ge geen uh, pro pro probleem, want binnenkort gaat hij met een doorgeladen pistool... ...gaat Rutte daar naartoe natuurlijk... ...en uh, Maxima en willem alexander gaan bij Poetin op uh, bezoek... ...en die hebben sowieso. ...we gaan eens even praten, hoe het zit met die Homo-rechten ...en ja. met die greenpeace dat gaan we niet nog een keer flikken... ...want anders dan... Um, Rutte, ...wat dan? Rutte, Rut, wacht even, wacht, stop even... Die kan het best doen, maar die gaskranen gaan we ons dichten ...en straks moeten we misschien gas uh, ja. kopen van Rusland... ...dus hou ze een beetje tevriend. Ik zou echt denken dat... Gewoon lekker sociaal bobbeltje. Niet te veel overhoop halen. Want straks moeten we weg met hangende pootjes komen. En vragen we, uh, Kunnen we misschien gas kopen van je? meneer Minister Putty? Zijn jullie, jullie zo aardig? Please. Dus, uh, dan zegt hij da. Ja, da. Dat betekent ja? Ja. Oké. Okay. Gelukkig. Ik dacht even dat het nee betekende. Ja, je weet het. Je weet goed, het nooit. Je begrijpt het al. We gaan nog een hoop geld aan ons verdienen. Dat is één ding wat zeker is. Maar goed. Dat is handel. En we zijn ook zo goede vrienden met ze. Uh, straks nog meer wetenswaardigheden. Eerst hebben we een oudje ja, uit de doos vandaan. Bella en Sebastian. White-collar boy. You're a white-collar boy and you gave into the law. Given to the pressure, the cops gonna catch you. You were a thieving dog and walk until they caught your little paw. She jumped on a ja zo klinkt het dan, maar dat valt allemaal weer reuze mee, want zo oud is het ook weer niet. De titel uh, lijkt ook wel heel oud, Belle en Sebastian, maar het is echt maar voor mij iets van vijf jaar oud. Dus het valt reuze mee En het heette uh, White Collared Boy in de zaterdagmorgen toebak leeft op de radio. alleen wetenswaardigheden en uh, daar breng je van op de hoogte. Ik zie uh, jolande al uh, fanatiek op zoek naar. Alle. Vage berichten. Ja, Wat was dat nou? Ja, ja ik wist dat je hoofd erop zou vallen. Ja, dat nou, ook, stond ook. Een man is gevallen op zijn fiets. En uh, ja? hij kwam dus met zijn uh, geslachtsdeel op Uw. de middenbuis van zijn mountainbike terecht. Met als gevolg een constante hoge stroom bloed naar zijn penis. Al dus de Iris Independent. De jongen had na een paar dagen geen pijn meer, maar vond het vooral gênant ja? om de hele tijd met een, uh, met een uh, strakke plassen rond te lopen. Oeh, gratis. Artsen wisten zich in eerste instantie geen raad met de aandoening. En uh, die staat in de medische wereld... <coughs> beter bekend als priapisme. Wist je dat? Je ja, hebt zo last van een priapisme. Ja, je kan niet meer plassen dan. Ja, de, ja ook. En uh, dat je gewoon uh, continu een, een stijf hebt. Een eerste behandeling met speciale kleding leek te werken... maar zodra de kleding werd verwijderd, herrees reest te vallen. Daarom okay. besloten de artsen een ader in de tampeloeris te blokkeren. En de ingreep was risicovol, maar artsen slaagden erin... de man van zijn ongewenste erectie af te helpen... zonder dat hij impotent is geworden. Want dat, zal je dan, dat, dat kan ook nog, hè? En nu helemaal niks meer. Nee, uh, hij uh, is niet impotent geworden. Oh, Oké. Okay. Nee, oh, dat ja, is wel ja, fijn. Want ja. dat is inderdaad wel de grootste angst van mensen. Hè? Oh, ja. god. Je, je kan toch wel een hoop geld mee verdienen... als je dat ding elke keer omhoog blijft staan. Ja. ja. je ja. oh, de gewoon instant lul? Kan je gewoon uh, echt uh, over of elke scène word je ingezet. Uh. heb je ook geen Fluff Curl nodig. Nee, precies uh, de Fluff scene. Ja. Uh, goed, uh, andere wetenswaardigheden. Is, ik zit nog even te kijken wat ik allemaal heb gelezen... de afgelopen weken natuurlijk. Uh, Plasman is nog wel een uh, hoop over de Bitcoin natuurlijk. Plasman en... Uh, is een advocaat en die heeft gezegd van ik ontvang ik wil de bitcoin, bitcoin best wel ontvangen vind ik geen punt je mag tot 5000 euro mag je ook uh, geld aannemen contant en boven de 5000 moet je echt melden want dan wordt het witwaspraktijken. en hij zegt ik laat mijn bitcoin gewoon ik betaal gewoon een bitcoin en dat is dus ook beneden de 5000 alleen zijn het ook als de dood dat het allemaal buiten de bank omgaan Je hebt natuurlijk nu al te maken met uh, uh, weet je wat dat een groep uh, hoe heet dat, dat je met alle geld inzamelt. Je oh, al... uh, uh, crowdfunding. Crowdfunding heb je nu al, dat gaat ook buiten de bank om. En die bitcoin gaat ja. ook buiten de bank om. Dus ja, jongens, dit, dit gaat echt een hele andere kant op. Die banken kunnen wel lekker eigenwijs zeggen... Nou, we geven jou geen hypotheek of Nee, we geven jou geen financiering voor het leuke bedrijfje wat je bedacht. Dat doen we niet. Nee, crowdfunding, bank, bekijk het even. En ook die, die rente die je geeft om besparen of op mijn ding. Weinig. Veel te weinig. Of wat ik, allemaal, ik bedoel, ik zoek het ergens anders wel. Dus ik bedoel, ze prijzen zichzelf compleet uit de markt vandaan. Ja, dus met het is die een leuk idee dat je dan allemaal een beetje eigenaar bent, hè? Oh. Ja. Je ja. zegt van, goh, ik, uh, ik wil met jou bijvoorbeeld je uh, eigen studie oprichten en dan zijn al, al onze likers vinden het leuk. En die uh, geven ons allemaal uh, wat geld. En uh, die zijn dan ondertussen mogen ze dan uh, altijd een plaat aan het dragen of weet ik veel. En ondertussen kan je zelf je ding doen. Ja. ja. Dus ik vind het erg, dus de toekomst moet kleinschaliger... Dat zei Ro Jan Rotmans ook alweer, de man die de visie heeft op de, de toekomst. Die zegt van, moet kleinschaliger gewoon elkaar een beetje helpen. Je hoeft niet een hele grote loggaan. elke keer te vragen van... Uh, mag ik wat geld en uh, wat moet ik nu doen? Dat hoeft allemaal niet. Logisch nadenken. Dan komen we er. Nou, goed. Zover weer even uh, deze preek. Deze zaterdagmorgen. Eigenlijk is hij gepland voor zondagmorgen natuurlijk. Houd plaatje. Ja, ik, ik heb echt helemaal weer de smaak te pakken van oude muziek. Alex Clare, too close, in de toepak left. There's oh so much that you deserve There's nothing to say, nothing to